Goedemiddag, ik ben Bienbuis en dit is het nieuws van NOS op 3. Sinds eind september waren er niet zo weinig nieuwe coronabesmettingen. In de dagtijd zijn er ruim 3000 besmettingen gemeld, zo'n 400 minder dan gisteren. Er liggen wel iets meer patiënten met corona in de ziekenhuizen. En ondanks dat de cijfers dalen, twijfelt Ernst Kuipers van de ziekenhuizen... of we de maatregelen zoals de avondklok nu moeten versoepelen. Eigenlijk zitten we in een fase nu waarbij we te maken hebben met twee pandemieën. De normale variant die we al lang kennen en die met de huidige maatregelen goed onder de duim is. Maar ook een nieuwe variant, en tenminste één nieuwe variant, waarvan we dat nog niet weten. Wel kunnen volgens hem de basisscholen gewoon weer open. Winkels mogen misschien volgende week weer open... maar dan alleen om bestellingen af te halen. Dat kan nu al bij veel etentjes en de bieb. En vanaf volgende week woensdag dus ook bij niet-essentiële zaken... zoals tuincentra en kledingwinkels. Het plan is nog niet helemaal definitief... want het kabinet twijfelt nog, vertelt verslaggever Evo Kiviet. De ene kant uh, willen ze die winkels weer wat meer lucht geven... perspectief bieden. Maar de andere kant zijn er nog steeds zorgen om die Britse variant... die besmettelijke variant. Uh, dus kun je nu al wel zoveel gaan versoepelen uh, naast het onderwijs... Uh, naar dat is dus nog de discussie op dit moment. Volle winkelstraat hoeven we voorlopig niet te verwachten. De winkels blijven sowieso tot 2 maart dicht. Net als de horeca en de bioscopen trouwens. Er is iemand opgepakt voor de brand bij de teststraat van de GGD in Urk ruim een week geleden. Het gaat om een man van 21 uit Emmeloord. Ook zijn auto is in beslag genomen. En na tien jaar hangt er weer een groot informatiebord op Utrecht Centraal. Vroeger hing er een groot blauw klapperbord met alle vertrektijden. Maar die werd bij de verbouwing van het station weggehaald. Hangt nu in het Spoorwegmuseum. Reizigers wilden het grote bord graag terug. Heel fijn. Ja, want anders loop ik altijd daarheen. Daar hangt er eentje en daar. Maar hier heb je gewoon in één keer weer het overzicht. Ja, eerst waren het allemaal van die uh, beeldschermen overal. Hè? Ja. ja, het is wel mooi. Ja. En het geklapper is er nog steeds niet te horen. Het nieuwe reisinformatiebord is helemaal digitaal. Het weer in het noorden kan het nog steeds glad zijn door lichte sneeuw of ijzel. Dat blijft ook zo. De komende nacht gaat het er opnieuw vriezen. Morgen bewolkt met regen in het zuidwesten. In het noorden gaat het sneeuw. Het kan ook echt wit worden. En de temperatuur ligt tussen 1 graad in Groningen en 11 graden in Limburg. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Door een ernstig ongeluk is de N9 ook maar den Helder... in beide richtingen dichtbij schorrel. Het gaat waarschijnlijk tot een uur of zes duren, verwacht Rijkswaterstaat. Tot zover de verkeersinformatie. We zijn allemaal klaar met corona. Alleen is corona nog niet klaar met ons. Het virus is er nog.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 in Nederland met de nieuwe single van uh, Olivia Rodrigo. Je hoorde de driver's uh, license. Twee weken genoteerd in de tipparade en hij stijgt en hij stijgt maar door deze hit. Waarschijnlijk uh, gaat dat helemaal goed komen met die uh, single van uh, Rodrigo. Het is uh, even na drie uur. Welkom terug. Zandvoort op zaterdag. Ben je er nog, Vos? Ja, ik ben er nog. Hoor. Ja, dat is mooi. Daar ben ja, ik blij om. ik wil het toch even afmaken. Want, uh, over, oh, over... ga je nog even door? Nee, ik, ja, ik ga nog even door, want uh, we hadden uh, op een gegeven moment die, die griepprikken... Je, eh, krijg jij dan ook een, van je huisarts een bericht van, uh, je bent weer aan de Ja, en dan mocht je bij de Corver uh, Sportal mocht je, je melden. Ja, en er waren andere huisartsen die hadden gezegd van... nou, A, A, A tot en met B, die komen op maandag. En, en die, die, die gingen dus ook hun bestand door van uh, het prikken. Dus uh, je, je moet zoiets overlaten aan infrastructuurmanagers die er verstand van hebben. Want als je al die pakjes hè, van, van die, die bezorgd worden, die worden allemaal keurig op adres bezorgd. Is het dan zo moeilijk om die vaccins bij, bij de huisartsen te krijgen? En ze dan via hun, hun bestand te distribueren en zeker te gaan prikken. Nou weet je, die pakjes hoeven niet onder min 80 graden vervoerd te worden, Albert-Jan. <laughs> dat, dat is weer het verschil. Dus, uh... Ja, maar ik, ik zag ook van de week in het nieuws dat je zelfs in plaats van flappen tappen, dus geld uit de muur trekken... dat je in Amerika ook van die sneltests ook uit de muur kan halen. Juist. Dus wie weet is dat ook nog een optie. Maar om, om, om, om een blinde schoonmoeder. Ja, jij gaat meteen de Facebook uh, ontbouwen, ja, ja, begrijp ik. Voorbeeld. Ja. Maar okay. om, om, om tussen aanhalingstekens een mobiele uh, blinde uh, mevrouw van 90. Ik, uh, ik, ben het, ik ben het ontsturen. wel met een je eens, maar ik denk toch dat ze bij haar uh, huisarts moet zijn. Nou, oké. Okay. Goed. Dus. Ik, uh, ik, ik, word vervolgd, ja. de luisteraars en kijkers. Heel goed. En in ieder geval wellicht op 16 februari, tijdens de gemeenteraadsvergadering... dat er nou, dan nog een motie uh, bij kan in zaken de locaties van het vaccineren. Goed, wat gaan we tweede uur doen? Nou, ander nieuws uit Zandvoort. Uh, waaronder... Uh, er is nog geen akkoord tussen de grondverkoop... tussen de gemeente en de ontwikkelaar van het Watertorenplein. Dus er kan nog geen schep de grond in. Daarover straks meer. Uh, en uh, nieuwe toekomst voor Grand Café Neuf. Want uh, die is verkocht, hè? Ja, maar jij weet uh, wat ermee gaat gebeuren. <laughs> nou, nee, niet meer dan jij. Maar uh, in ieder geval, uh, hij is verkocht uh, uh, aan uh, belegger. En uh, in ieder geval, uh, de, de gloort weer uh, uh, ja, ligt aan het einde van de tunnel... voor Café Neuf. Verder hebben we natuurlijk ook nog even de, de tuinvogeltelling, die moeten we ook niet vergeten. Die is dit weekend ook in, in, Zand, in Nederland en ook natuurlijk ook in Zandvoort. En verder hebben we nog wat ander Zandvoorts nieuws. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om ook het komende uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Dankjewel, bert -Jan. En inderdaad, dat kijken doe je via www.cfm-live.nl. Kijk je live mee in de studio aan de Tolweg. vandaag weer heel veel gauw houden op de Force Radio. Als eerste storia Madonna en Like a Virgin, een van haar eerste hits. En daar begon het allemaal mee, hè? Like a Virgin. En daarachteraan draaiden we de single van The Eurythmics. En Here Comes the Rain Again. Ik heb van Albert-Jan trouwens begrepen om half nu bij het weerbericht... dat we voorlopig even geen, geen regen krijgen... Ja. Maar misschien wel sneeuw, hè? want dat past wel bij de kou uh, die er uh, nog uh, aan gaat komen, Albert-Jan. Ja, klopt, want aan uh, het eind van de week uh, mag uh, iedereen weer krabben. Vorige, van de week hebben ze ook allemaal zien krabben. Dus uh, dat wordt er allemaal bij. Lekker hè, van, uh, van thuisuit uh, kijken hoe mensen aan het krabben zijn. Ja! ja. Hey, een ander ding. Bij het Watertorenplein hebben we vorige week trouwens van uh, Jelmer een mooie reportage over uh, uitgezonden. Klopt. waren ze met een archeologisch uh, onderzoek uh, bezig... om ook de grond uh, op te leveren aan de projectleiders uh, die daar willen gaan bouwen. Hoe staat het daarvoor? Nou, nog geen akkoord over de grondverkoop tussen de gemeente en ontwikkelaar Watertorenplein. Er moeten nog enkele onderhandelingen plaatsvinden tussen de gemeente Zandvoort en de ontwikkelaar Bad Zandvoort... voordat er een schep in de grond gaat om op het Watertorenplein woningbouw te realiseren. Er is nog geen overeenstemming over de hoogte van de grondprijs. Het plan voor het plein en toren met omliggende gronden wordt straks het res resultaat van een samenwerking van meerdere partijen. Te weten Bad Zandvoort, de Watertoren CV, Springtij Architecten, de Beze AG Architecten en uiteraard de gemeente Zandvoort. Zoals je zegt Rob, begin januari heeft er op het parkeerterrein naast de Watertoren een archeologisch onderzoek plaatsgevonden... naar de mogelijke aanwezigheid van resten uit het verleden. Dit onderzoek was voorafgaand aan de verkoop van het terrein. De gemeente is sinds maart 2020 tot op heden in gesprek met ontwikkelaar Bad Zandvoort over de grondverkoop conform de vaststellingsovereenkomst. Zowel de gemeente als de ontwikkelaar hebben een taxatie laten uitvoeren. Dit heeft nog niet geleid tot een acceptabel bod voor de gemeente Zandvoort... met een windende taxatie van de grondprijs conform de afspraken. De bedragen blijken te ver uit elkaar te liggen of, zoals het college het verwoord... er is een verschil van inzicht over de hoogte van de grondwaarde... Als laatste stap heeft het college besloten een onafhankelijke taxatie uit te laten voeren... om een marktconforme grondwaarde vast te laten stellen. Uit deze taxatie kan een lagere uh, grondwaarde komen dat veel eerder is getaxeerd. En uh, kan zorgen voor een negatieve grondexploitatie vanwege de hoge kosten uit het verleden. Ondanks dat er nog geen overeenstemming is, streven uiteraard beide partijen erna dat eind 2021 de eerste schep de grond in kan... U begrijpt het al, ook dit verhaal wordt vervolgd. Ik zat er alweer op te wachten op je <laughs> wordt vervolgd. Dan nou, een ingewikkeld verhaal zo, over. Nou, dat gaat doen. gewoon geld. Ja, ja, ja dat is meestal zo. En, dus, en, uh... en er zijn er natuurlijk best veel partijen mee gemoeid... om tot een, tot een overeenstemming te komen. Dus uh, wat dat betreft, uh, nee, dat is, nog niet, dat is nog, niet rond. nog niet rond. Nou, ik had op uh, positievere berichten gerekend eigenlijk bij het volgende plaatje. Wat het volgende plaatje is Showtime. <laughs> Van de Carry's Gang en Showtime. Zo dadelijk de tuinvogeltelling ook hier in Zandvoort. En hoe dat in zijn werk gaat. En nou, op nummer 1 staat in ieder geval de huismus. Maar hoe is het bijvoorbeeld met de cocktail? Nou, Albert-Jan weet daar het antwoord op. Het horen we zo dadelijk. De 8, de evenementagenda. Maar dat, dat ligt natuurlijk gewoon nog even op zijn gat, om het zo maar te zeggen.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 In Afghanistan, Iritreën en natuurlijk geheur hier. Het is oorlog van hier tot aan Bosnië. Zou je hart zich weer vullen?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 Wat zou je doen? Nou, je zou de tel maar kwijt zijn, uh, Overjoon. Dan heb je wel een probleem uh, bij het volgende item, want het is uh, dit weekend uh, de tuinvogeltelling. Ja, want uh, zoals je zegt, ook tuinvogeltelling is zowel in Nederland, maar natuurlijk ook in Zandvoort. Van 29 januari tot en met 31 januari uh, is er weer de, voor, de tijd voor de nationale vogel, uh, tuinvogeltelling. Dit weekend vragen de vogelbescherming in Sovon iedereen om de vogels in hun tuin of op hun balkon te tellen. Nu we, reeds, nu we steeds meer tijd thuis doorbrengen, is het natuurlijk superleuk om te weten welke vogels er nu eigenlijk voorkomen in jouw tuin. Het tellen is leuk en makkelijk. Sinds 2001 organiseert de Nationale Vogelbescherming Nederland en de Nationale Tuinvogeltelling deze, deze vogeltelling. Tijdens het weekend zoals gezegd, van 29 tot 31 januari kies je een half uurtje uit... waarin je alle vogels die in jouw tuin vliegen telt. Vogels in de bomen van de buren die tellen niet mee. Let daar even op voor jouw scoren. Die horen namelijk bij de inzending van de buren. Na een half uur tellen stuur je jouw genoteerde vogels op... naar de Nationale Vogelbescherming Nederland... en telt jouw inzending mee voor de landelijke telling. Let goed op en gebruik eventueel een verrekijker... zodat je geen enkele vogel mist. En de actuele stand in Zandvoort ten aanzien van de vogeltelling... is de huismus nog steeds op één. Ja? Gevolgd op weinig afstand de kou. Als derde de spreeuw. En die verbaast me, die vierde, de kokmeeuw. Is dat die meeuw die, die wij... Die, die, die witte dat is uh, onze meeuw. Die was, ja. Ja, ja, ja, ja. Als je nu gaat tellen, was, ze zijn weer terug in Zandvoort. Nou ja, dit, dit is de telling tot en met vandaag. Tot en dus, met uh, vandaag. Ja. Maar in ieder geval, uh, de, onze meeuw, die zien we op een vierde plek terug. Meer informatie over die tuinvogeltelling... kun je natuurlijk volgen op de website www.tuinvogeltelling.nl www.tuinvogeltelling.nl Wellicht een leuk idee dit weekend, want ja, de meesten zijn toch thuis hè, van ons. Kom. Zo is het, en uh, op die website kan je ook opgeven uiteraard voor uh, de tuinvogeltelling. En als je op nummer 7 kijkt in de top uh, 10, uh, ja. daar staat de Turkse tortel. Nou, die zal wel uh, zuidenwind uh, mee gehad hebben dat die uh, dat die hier in Stanford uh, aangekomen is. Denk je ook niet? Denk het? Ja. Je parles mal des filles, je sais qu'au fond t'a compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi, donc laisse-moi te chanter. Allee te faire en un... moi je passerai bas...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 Deze zangeres Anjel komt uit België, onze buur. en uh, ja, ze heeft heel veel uh, mooie Frans-talige muziek gemaakt, waaronder deze ook uh, Balance Van een uh, hit uh, uit 2019 alweer. Ja, ik liep vorige week uh, door, uh, door de Haltestraat heen en de uh, hele tijd stond daar uh, op uh, Nuff te koop, te koop, te koop en in één keer stond er verkocht Albert-Jan. Klopt, en uh, het oplettende dorpsgenoten, daar hoor jij dus natuurlijk nu ook bij, hebben het al gezien. Sinds kort hangen er makelaars, uh, makelaarsborden aan de gevel van Grand Café Nuff. Met de verkocht stickers erop. Het, plant, het pand blijkt inderdaad definitief verkocht te zijn. De nieuwe eigenaar heeft plannen om het ooit zo populaire horeca bedrijf nieuw leven in te blazen. Na ruim anderhalf jaar te koop hebben gestaan, is het pand dus eindelijk verkocht. De nieuwe eigenaar is een belegger die op zoek gaat naar een exploitant om van dit historische horecabedrijf weer een fraai nieuwe bestemming te kunnen geven. Of er verbouwingsplannen zijn is nog niet duidelijk, maar de nieuwe eigenaar heeft wel bevestigd dat het voor aanzicht van het pand behouden zal blijven. De makelaar is trots dat er een nieuwe koper is gevonden voor dit met waar menig er gezellige herinneringen aan zal hebben. Er zijn op zich veel kandidaatkopers geweest de afgelopen periode... maar door de corona bleek het toch vaak lastig om tot een deal te komen. Met de huidige eigenaar hebben wij er alle vertrouwen in... dat dit prachtige horecabedrijf dat mede bekend stond... om het heerlijke zonnige terras weer een uh, mooie toekomst voor de boeg heeft. En als het uh, met de coronasituatie straks ook de goede kant op gaat... kunnen we hopelijk binnenkort... Weer samen gezellig een biertje drinken. dus de Makelaar. Nou, in ieder geval nieuw leven voor Café Nuf. Daar ben ik wel heel blij mee. Want Klopt. voor hetzelfde geld uh, zegt iemand van. Uh, ik ga er appartementen in bouwen of iets uh, dergelijks. En uh, geen uh, café er meer van maken. Is het geen uh, beschermd uh, dorpsgezicht? Ja, dat wel. Maar okay. dan kan je er nog uh, appartementen in bouwen, natuurlijk. Dus. Uh... Met bar en alles erop in de rand. Ja, Ja, nee, leuk idee. Nee, nee, alleen de buitenkant moet je oh, dan uh, laten staan. Snap, en binnen snap, snap. kan je gewoon appartementjes inbouwen hoor. Oké. Okay, nou. dus, maar gelukkig uh, blijft het. Uh, wat ik begreep uit jouw bericht in ieder geval uh, horeca. Dus uh, laten we ook uh, hopen dat het ook daadwerkelijk zo is natuurlijk. Hè? Want je moet niet alles geloven wat ze zeggen. Heb ik wel eens geleerd. Is het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 En vanwege vrienden van Amstel zijn ze weer samengekomen gelukkig. En een nieuwe single hebben ze gemaakt samen met Maan en Typhoon. Je hoorde Als ik je weer zie inderdaad Thomas Akda en Paul de Munnik. Ze zijn weer bij elkaar en laten we hopen dat het ook zo blijft. De avondklok, ja, de afgelopen week hebben we daar uh, berichten over gelezen op uh, de diverse social media, albert Young. Ja, was toch Er even... waren weer een uh, soortement soort, van uh, bijeenkomsten gepland uh, door uh, jongeren, zeg maar. Als uh, demonstratie tegen de avondklok, ook hier in Zandvoort. Klopt, maar over het algemeen is de tevredenheid over het naleven van de avondklok in Zandvoort. De sinds afgelopen zaterdagavond geldende avondklok heeft in tegenstelling tot andere plaatsen in ons land in Zandvoort tot op heden nog niet tot problemen geleid. Wel is er uit voorzorg in de avond en nacht extra politie op de been. Burgemeester David Morenburg is zeer te spreken over de manier waarop men zich aan het uitgangsverbod houdt. Er wordt serieus gecontroleerd bij de mensen die toch op straat aanwezig zijn. In vrijwel alle gevallen bleek dat tot nu toe in orde te zijn en beschikt men over de vereiste papieren. Zowel afgelopen zaterdag als zondag waren de uitgeschreven bekeuringen op de vingers van letterlijk één hand te tellen. Ik hoop dat we dit beeld de komende tijd vast kunnen houden. Ondanks dat was er dus afgelopen dinsdag leken er vooral op de sociale media signalen rond te gaan... dat er in die avond mogelijk ongeregeldheden zouden kunnen ontstaan doordat groepen jongeren naar Zandvoort zouden komen. Uit voorzorg uiteraard hadden sommige ondernemers in het centrum hun etalages leeggeruimd... Of de ramen dichtgetimmerd. Ook de politie was zeer alert. Zowel zichtbaar op straat als online. Maar uiteindelijk bleef dinsdagavond rustig in Zandvoort. Laten we het hopen dat de, de, de nabije toekomst... De av het s avonds ook rustig blijft in Zandvoort. Zo is het uh, Albert-Jan. En uh, ik vond het ook uh, goed dat de burgemeester David Molenburg... Uh, ...ook zeg maar, uh, op uh, de onrust die was ontstaan in Zandvoort gereageerd had. En de burgemeester had een uh, brief geschreven aan uh, alle Zandvoorters. En wil je die brief nog een keertje nalezen... Dat kan uiteraard ook voor onze eigen ZFM-app. En mocht je hem nog niet hebben... dan kan je hem downloaden in onder meer de Play Store via Android. Of de andere kanalen, de Windows Store. Of uh, kijk gewoon eventjes op Google en zoek onder ZFM Sansports. En dan vind je vanzelf een website waarbij je weer de app kan downloaden. Heel ingewikkeld verhaal. Maar het is toch echt zo, hoor. Ja, sofort op zaterdag. We zijn er tot aan 5 uh, uur vanmiddag. En uh, een beetje aansluitend op het verhaal. Make love not war. Hier is Jason Durullo. I put diamonds on your wish. I came by your lovin'. It's never enough. I took that girl on a trail Cause we was arguing Ever since we stopped touching We not in touch. Money can't buy, buy, buy your love I guess I didn't try, try hard enough But we convert this like a nine to five Ooh. Mama told me stop, play, play all the games Steady throwing dollars and the change But every war ends the same Can we just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 te doen, hè? Make Love, Not War, inderdaad. De single van Jason Derulo. En dit, deze plaat kwam ik weer eens tegen. Ik denk, die moeten we gewoon gaan draaien. Heerlijk. Dit is Michael Jackson en Baby Be Mine. I don't need no dreams when I'm by you. me to paradise. Zo op de zaterdag bij CFM. Je hoorde Michael Jackson en Baby Be Mine. Nog zes minuten in dit uur, Albert-Jan. En waar gaan we het over hebben? Nou, de Zandvoortse horeca komt met voorstellen... voor de besteding van het corona-herstelfonds. In Zandvoort is vorig jaar een corona-herstelfonds opgericht. Een substantieel deel van het bedrag is door de gemeente gereserveerd... Om ondernemers te steunen in deze zware tijden... zo'n 60% van dit beschikbare budget heeft inmiddels een bestemming gekregen... om het restant zo goed mogelijk te besteden... worden ondernemers zelf gevraagd om met ideeën te komen... Uh, een greep uit deze voorstellen, behalve het wellicht gedeeltelijke kwijtschelden van leningen of belastingen waarmee de liquiditeit kan worden verbeterd, worden ook zaken voorgesteld als het bekostigen van initiatieven als een lokaal kookboek, naar Haarlems voorbeeld, het initiëren van een koop lokaal systemen zo zoals een gezamenlijke webshop of klantenkaarten. Ook komt de Koninklijke Horeca Nederland met voorstellen voor het overkappen van een plein... zodat het bij slecht weer activiteiten kunnen doorgaan... en het permanent inrichten van de Haltestraat als wandelpromenade. Wat ook interessant kan zijn is om vouchers uit te delen aan bepaalde groepen zandvoorters... die in te wisselen zijn bij lokale ondernemingen. Zelfs aan het eerder initiatief van het Amsterdam Beach Bus wordt gememoreerd. Een aantal voorstellen sluiten aan op wat al is gerealiseerd... zoals de sfeerverlichting en de verlichting van het raadhuis... wat wellicht een jaar rond zou kunnen blijven. Duidelijk is dat er heel veel mogelijkheden zijn... om het corona-herstelfonds te gebruiken. In het, de vervolggesprekken die komen... zal uh, in gezamenlijkheid tussen de gemeente en ondernemers... en Koninklijke Horeca Nederland worden bekeken... wat er wel en niet concreet kan worden gemaakt. En toen sprak hij de historische woorden... Wordt vervolgd, Word vervolgd, maar we hebben nog tot uh, 5 februari om te reageren hè, op het ja. coronaherstelplan. Uh, Klopt. Dus ga even naar de gemeentelijke websites en uh, kijk op het coronaherstelplan en uh, geef ook uh, jouw visie op de plannen. En dan wordt het inderdaad vervolgd, uh, Albert-Jan. Tot zover uur 2, Zandvoort op zaterdag. Zodraag zijn Albert-Jan en ik en nog één uur lang tussen 4 en 5... We zeggen graag tot zometeen en we laten je alleen met de 3 Degrees...